ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, 6 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Amstelveen en amsterdam Meer 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door. de night, runs away with the day.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 Mine. is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. You know, I don't know what it is, but everything about you is so resistable. you broke me now i can't feel anything when i love you and so untrue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 Playing house in. Yeah. I can't see! Zandvoort heeft het, en jij beleeft het alleen bij Zfm. I will always, be hoping, hoping. You will always be. Holding holding my heart in your hand. I will understand. I'll understand Someday, one day ZANG